Het parlement keurde de jaarrekening over 2010 goed, maar een meerderheid van de leden onthield zich van stemming. Ook leden van de coalitiepartijen lieten Berlusconi vallen door zich van stemming te onthouden. De Libische oud-premier Al Mahmoudi mag door Tunesië worden uitgeleverd aan Libië. Een Tunesisch hof van beroep heeft dat bepaald. Al Mahmoudi was premier onder kolonel Gaddafi. Toen Gaddafi werd verdreven, vluchtte ook de premier... Hij werd in september opgepakt in het zuiden van Tunesië, niet ver van de grens met Algerije. Een rechtbank in Tunesië veroordeelde hem al tot zes maanden cel voor het illegaal binnenkomen van het land. Dat vonnis werd later in beroep vernietigd. Nu is dus besloten dat de Libische oud-premier mag worden uitgeleverd aan Libië. In Liberia lijkt president Ellen Johnson Surley verzekerd van een nieuwe termijn. Vandaag was de tweede ronde van de presidentsverkiezingen. Johnson Sirleaf zou het daarin opnemen tegen de oppositiekandidaat Winston Tubman. Maar die besloot uiteindelijk tot een boycott. Volgens Tubman is er in de eerste ronde gefraudeerd. Hij had zijn achterban opgeroepen thuis te blijven. Vele Liberianen lijken daar gehoor aan te hebben gegeven. In de eerste ronde stonden er nog lange rijen voor de stembureaus. Nu was het opvallend rustig. Kiezers zouden ook zijn thuisgebleven uit angst voor geweld. Gisteren vielen er bij verkiezingsontlusten in Liberia zeker twee doden.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 Het is 3 over 9. We gaan zo even kijken hoe het gaat in Griekenland. Want daar heeft het kabinet vandaag de ontslagbrieven ingeleverd. Maar hebben ze al opvolgers? Dat hoor je om half tien. En Kluun heeft een nieuw boek. Geen roman, maar een top 100 van beste uitgaanstenten in Amsterdam. Nou, maar dan vanaf de VOC-tijd. Dus uh, de Heren van de Bruine ster. Ja, ja, ja, ja. ja. <laughs> Tot de Echte Heren van de Bruine ster, De eerste nichtencafés, de Leidse Pleintenten, de Krakerscafés, de Iggeboren. Echte... Ga ik die zin echt teruglezen? Ik, ik sluit niks he. uit, ik slaat nou, niks uit, nee. <laughs> ja, of die zin erin zit, dat hoor je rond kwart voor tien. En in de entertainmentrubriek met Bridget Maasland... hebben we het over de huwelijksfeestjes van de celebrities. Met hun eigen weddingplanner. Today's Topics. Maar eerst, in Today's Topics hoor je het belangrijkste nieuws van vandaag. Waar had Nederland het over online, bij de koffiemachine, in your face en aan het recht... <laughs> Ik dacht, ik doe express, Moet Vind tekstje. ik een leuk tekstje. Dank je. Goed, nummer, ja, dames en heren. nummer vijf. Nummer 5, Meest besproken afgelopen nacht. Want om 12 uur precies mocht de nieuwste game in de Call of Duty-reeks verkocht worden. Modern Warfare 3. Het lijkt een doordeweekse avond hier op het Leidseplein in Amsterdam. Ja, en dat was het ook. Maandagavond. Mensen gaan een kroegje in, kroegje uit. Maar één club hier is in vermomming. Er hangt een groot zwart doek voor de ingang. En binnen bevinden zich tientallen bekende Nederlanders. De banner boven de club maakt het duidelijk. Call of Duty Modern Warfare 3. Ja, een heuse loungeparty dus in Amsterdam voor de release van deze game. En in heel Nederland gingen winkels s'nachts open... zodat iedereen zo snel mogelijk kon beginnen met gamen. Als jij in die game hebt, dan ga je gelijk naar huis en? spelen. Tot dat? Tot uh, het licht wordt, denk ik. En dan uh, <laughs> zoeken we wat ik ga nou, Als je de game zelf ook wil hebben, dan kost je dat 60 euro. In totaal gaat het spel honderden miljoenen euro's opleveren. En eh, ook deze nacht wordt het weer spannend: een enorm rotsblok van 400 meter lang en ook 400 meter breed, zo ongeveer.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 Van vallende blokken is er tegenwoordig nog een klein stapje naar het Avio Droom. Het luchtvaartmuseum in Lelystad is in een vrije val geraakt en heeft socials van betaling aangevraagd. Vorige week werd al duidelijk dat het heel slecht ging met het luchtvaartthema park. Uitstel van betaling werd aangevraagd en gisteren door de rechtbank verleend. Omdat uh, wij uh, forse uh, financiële problemen hebben en uh, wij geen kans zagen om uh, onze crediteuren nu uh, te betalen ja En dat is jammer, want het av droom is gewoon echt heel erg leuk. Ik, ik voel hier avontuur, ik voel hier historie, ik voel hier... Sfeer, cultuur eigenlijk. Ja, allemaal aspecten die je eigenlijk nergens anders kunt vinden in de provincie Flevoland. En dus is er iets mis met het imago van het park, zegt deze imagoloog. Het imago wat ze willen uitstralen is voor mij een, een twijfelgeval. Willen ze het klinische, het koude wat ik op de website terugzie... of willen ze het avontuurlijke en het spannende wat ik hier in het museum... en ook op de buitenkant terugzie? Ja, uh, nou, dat is wellicht een heel goed uh, advies... Een, uh... Ik zal dat doorgeven aan onze collega's van de afdeling marketing. Voor zover die afdeling natuurlijk nog bestaat. Het aviodroom is wel hoopvol over de toekomst. Ze hopen een geldschieter te kunnen vinden. Veel liefhebbers van het park zouden het dan ook jammer vinden als dat park moet sluiten. Wij zijn een dagje met een vriendinnengroep op pad. vliegtuig kijk je ja, aan de udom, ja. Een dagje met z'n allen. Nou, deze dames zijn echt dol op het park, want zeg nou zelf... wat moet je met een vent als je het aviodroom gewend bent? Waar staan we nu in? In Fokker? ja. Hij wiebelt je... wel een beetje. Ja, hij wiebelt hè, ja, zet de stimulator. Dus ja. dan bedoelt hij hopelijk simulator. Ja. <laughs> ja, maar we gaan weer verder. Ja, bedankt hè. Ja. Goed, nummer twee, het is uh, doemsdinsdag vandaag. Lijkt het wel, dit keer is er weer een vliegtuigbom gevonden in Nijverdal. Ja, het is allemaal nog een beetje vaag hoor. Er zou inderdaad een bom liggen waar ze op zijn gestuurd met graafwerkzaamheden. Maar niets is nog zeker. Wat wel zeker is, is dat er uh, veel politie op de benen is. Wegen worden afgezet en de formido gaat ontruimd worden. Nou, en als de formido ontruimd gaat worden, dan weet je dat het goed mis is in Plus het Nijverdal. Maar wat wel gek is, is dat, dat je dan ineens heel veel mensen met gele jasjes en hesjes ziet. En veel politiemotoren. We hebben zelfs de brandweer al zien rijden. Fucking crazy bullshit. daar in het twente dorp zelfs een brandweerauto is aanwezig. Wat is er toch allemaal aan de hand bij u voor ja, de deur, hè? Ik he? weet het niet. Zo zoek ze een bom of wat? Weet ik nog veel. Mag ik even met u meekijken achter de ruit? Want ik zag u al staan. Doen we hier de deur ja, even ik dicht? ik ga even... Ja. Shit. Oh. Eh... Uh, ja. Eens <treeks> even kijken. Toch wel een beetje vreemd. <treeks> Ja. Uh. Nou, even wachten. Ja. Het is een keer wat anders. Ja, zo kun je het ook zien. Nou ja, goed, We gaan het allemaal merken. We zullen er vandaag zeker meer van horen. Ja. Goed. Uh, Oké, okay. uh, even kijken hoe het aflopen. Ik neem aan het ontploffingje Weiland ergens. En er wordt nu... 3, 2, 1. <laughs> 3, 2, 1 wordt er geroepen. Dat zou geroepen worden. Maar heb jij wat gehoord, Marcel? Marcel? Oh, ik, hey, uh, ik heet Luc en ik hoorde niets. Ik hoorde ook niets, maar weet oh. je wat ik zie? Ik zie gewoon witte rook nu. Het is echt ongelooflijk, het is gewoon al gebeurd. Ze zeiden hier: het wordt een spektakel, je gaat van alles zien. Maar wat zagen we? Een beetje zand, een beetje rook. Dat was niet veel, hè? Dit nee, stelde er niet veel voor. Hè? Ja, helaas, geen enorme ontploffing in Twente. Geen half bos verwoest, geen uiteengereten hertjes. Nou, viel een beetje tegen, hè? Nou, echt wel, behoorlijk. Helaas, voilà. volgende keer beter. Nee, als we nog een keer een bom vinden, dan wordt het misschien leuker. Goed, dan nog nummer 1. Dat is natuurlijk Berlusconi. In het parlement kan hij niet meer rekenen op een meerderheid. Zojuist bleek dat hij volgens de Italiaanse president Napolitano bereid is om op te stappen... zodra het parlement de plannen voor de economische hervormingen heeft doorgevoerd. Dit is een uh, oplossing die hem de mogelijkheid biedt om op een uh, nette manier weg te gaan. Hij voert een hervorming door... En tegelijkertijd biedt het Italië de oplossing om vooruit te kijken. Nu wil Berlusconi de macht natuurlijk niet kwijt. Maar tijdrekken, die optie lijkt nu wel te zijn verdwenen. Dat is ook niet wat president Napolitano zou willen. Uh -huh. Hij mag nog even blijven om dit te doen. Maar hij mag niet tijdrekken. Al zal hij dat wel proberen. Ja, wanneer Berlusconi nu precies opstapt, dat is nog niet bekend. En dat waren de Today's Topics voor vandaag. Morgen dan is er weer een nieuw overzicht. Luc, Iggink, dankjewel. <middels> Oud-topvoetballer Paul Gascoigne leefde na zijn afscheid van het voetbal maandenlang op drank en drugs. Dat vertelt hij in een interview met een Engelse tv-zender. We duiken de geschiedenisboeken in, want zo'n 100 jaar geleden hadden we al onze eigen Gascoigne. Namelijk schaatser en wielrenner Jaap Eden, jazeker. Jurrit van Voren is sporthistoricus. Goedenavond. Goedenavond. Um, ik ken de Jaap Eden ijsbaan in Amsterdam. Ja. Maar misschien is het toch even nuttig om uh, ons aller geheugen op te frissen over Jaap Ede. Wie was dat ook alweer? Jaap Ede, dan gaan we echt heel ver terug naar de periode 1890-1900. was Nederlands eerste echte grote sportheld, die ook in het buitenland beroemd was. En hij is tot nu toe nog steeds de enige ooit in de hele wereld die in één jaar wereldkampioen werd in twee verschillende sporten. Zowel schaatsen als wielrennen. Uh -huh. Hij was de eerste Nederlandse wereldkampioen uh, schaatsen allround. Zo kan je hem eigenlijk heel goed zien. Ja, maar er was toch een treurig aspect aan dit verhaal... want het werd nooit officieel, toch? Hij, uh, hij won alle wedstrijden. Maar wat de mensen al opviel tijdens die wedstrijden... en die man had zoveel talent dat hij in feite niks speciaals hoefde te doen... om de meest onwaarschijnlijke wereldrecords te schaatsen... Mm -hmm. dat hij eigenlijk het er altijd wel van nam. En uh, mensen die om hem, hem heen zagen, die schreven later ook... Van, hij had altijd een kolossale bewerking. was uh, druk bezig met ook feestjes na afloop... en voor de wedstrijden die man... Om het mij heel kort samen te vatten, kreeg een steeds groter alcoholprobleem. Ja, nou is Gascoyne gestopt, althans met voetballen. En uh, uh, vervolgens ging hij aan van alles en nog wat, drank en drugs. Het was bij jou van Ede niet uh, hetzelfde vergelijkbare traject wat hij afging? Nou, cocaïne was nog niet zo'n bekende drug zo rond nee. uh, 1890 tot 1920 in Nederland. Dus dat heeft hij niet gebruikt. In ieder geval heb ik er niet van gehoord. Maar het was bij hem vooral... Uh alcoholgebruik. Het was een, uh, een man met zware alcoholproblemen en dat zorgde er bij hem voor dat hij ook geen geld meer had om zijn eigen zoon Jaap Junior groot te brengen. Mm. En daarom gingen de allergrootste uh, sportjournalisten en sportbestuurders van Nederland... Uh, toen een beetje rond 1923, een paar jaar voordat hij was overleden, of een paar jaar voor zijn dood, ging ze geld inzamelen. Mm -hmm. Zodat hij nog wat uh, geld kreeg om zijn zoon te kunnen opvoeden. Zo erg was het met hem. En dan te bedenken dat toen hij nog een topsporter was, oh. eind 19e eeuw, was die man zo ontzettend rijk. Want er ging ook in die tijd ongelooflijk veel geld om in de internationale sport. De, heel, de, de beste aanbiedingen uit Amerika, die sloeg hij af, want hij had geen zin om erheen te gaan. Hij had er toch wel geld zou zijn. No. Maar dat heeft hij dus allemaal. Ja. Maar uh, Paul Kesko deed het vanwege de dip na het stoppen. Hij deed het gewoon vanwege een aange aangeboren neiging tot uh, verslaving. Ja, toen hij overleed stond er in de, de, de, de NRC een, een, een, een artikel over hem. En daarin werd eigenlijk heel goed beschreven wat met hem aan de hand was. Ik ga het niet helemaal voorlezen, want dan haal ik het nieuws van tien uur. Maar uh, het komt erop neer dat ze schreven van... De Groningen werd een jongen geboren waar de goden plezier in hadden. En zij stoeide en dolde met het kereltje en bracht in het lachende groot. Het ging dan over Jaaf Eden en de goden die hadden hem maakt, omdat ze iemand wilden hebben die net zo goed was als hij. Ja. En uh, uiteindelijk bleek degene die Jaap Ede wel net zo goed te zijn in schaatsen. Alleen één ding waren ze vergeten aan hem te geven, schreven ze in de krant, en dat was hem intelligentie en wijsheid mee te geven. Ja. En daar is hij aan ten onder gegaan. En toen de hele wereld hem toejuichte als de grootste sportman die ooit geweest was, toen zeiden de goden van zoek het zelf maar uit, we helpen je niet meer. En vanaf dat moment stortte dus Jaap Ede in een, uh, in een diep dal. Dat is de manier zoals ze in zijn tijd naar keken. Ja. Um, groot schandaal lijkt me. Of, uh, of viel het wel mee in die tijd? Nou, het is niet zoals met Gascoin. Want de belangen in de sport waren veel minder groot dan we nu gewend zijn. Kijk, iemand als Gascoin die speelde in een tijd op Engeland... ...voor hele grote belangen speelde... ...en ook alle clubs van Gascoin. In de tijd van Jaap Ede was sport niet zo verschrikkelijk groot... ...maar het was wel zo dat mensen daarnaar keken... ...maar niet zozeer als een schandaal, maar meer medelijden. Ja. Vandaar ook dat die hulpactie werd begonnen... ...om in ieder geval zijn zoon een goede opvoeding te kunnen geven. Ja. Ik heb ook wel goed nieuws. Het is inderdaad gelukt dat die zoon heeft een hele goede opvoeding gekregen... ...en werd in de Tweede Wereldoorlog een hele belangrijke piloot. Die heeft geholpen met Nederland te verdedigen... ...waarvoor hij ook nog na de oorlog is onderscheiden. Dus... Met die opvoeding is het uiteindelijk wel goed gekomen. Kijk eens aan, happy end dus. Gelukkig wel. Jurrit van voren sporthistoricus, dankjewel. Radio 1, beginnen today. Zometeen hoor je of de Grieken al een nieuwe regering hebben. En Klun is hier zo meteen te gast. Hij heeft vandaag vers van de pers een eerste exemplaar van zijn nieuwe boek in handen gehad. Zometeen vertelt hij wat erin staat.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 Lady Gaga doet jazz met Tony Bennett. The lady is a tramp. Het is dinsdag en dan duiken we altijd in de wereld van de entertainment. En dat doen we met Bridget Maasland. Bridget, goedenavond. Goedenavond. We gaan het deze keer hebben over sterrenhuwelijken. Naar aanleiding van het aanstaande huwelijk van Jan Smit en zijn Lisa. Want hier voor mijn neus, grote dikke vette kop. Jan Smit trouwt toch niet in Volendam. Nee. En ik ben blij voor hem. Want we hebben hem best wel een beetje bij Boulevard belachelijk gemaakt. Omdat hij het zo ouderwets in Volendam in een ja een soort van café, bruinachtig café zou houden. Maar hij heeft ons gewoon allemaal in de maling genomen. Want zijn manager Alois Buijs heeft vandaag bevestigd... dat ze op Sint Maarten gaan trouwen. Ah. En wel aanstaande vrijdag op de legendarische datum van 11, 11, 11 mm -hmm. in plaats van op 17 november 2011 als zijn dochtertje Emma jarig is. Dus hij heeft ons eigenlijk allemaal in het ootje genomen. En ik begrijp het ook wel. Want je wil natuurlijk dat hele mediaspectakel, wat er rondom zo'n huwelijk gaat komen, ontwijken. En Jan zei eerder zelf al over natuurlijk het volgende. Alles wat ik doe wordt, uh, wordt toch bekendgemaakt. Dus ook dit. En, en dit is niet iets wat je even... Uh, kijk, je hebt ook gewoon uh, gasten die op je bruiloft komen. En dus, er zijn zoveel mensen die ervan weten. Dus uh, ja, hoe kun je dat nou ooit geheim houden? Nou, het is wel gelukt. Het zijn ook allemaal Volendammers. En Volendammers kunnen heel goed een geheim bewaren, blijkbaar. <laughs> Ja. Ze zaten vandaag uh, vanochtend met z'n allen in het vliegtuig onderweg naar uh, Sint Maarten En waarschijnlijk gaat het natuurlijk ook wel in Nederland nog een groot feest uh, komen. Met allerlei genodigden die er op dit moment niet bij zijn. En dat zal dan waarschijnlijk volgende week plaats gaan vinden. Ja. Nou, wij hebben een wedding planner. Want dat is helemaal nieuw in Nederland. Dat je als ster ook een wedding planner erbij haalt. Mm -hmm. Dus wij hadden uh, Wiesje Hallewas uh, daarbij gehaald voor vanavond. Om te vragen hoe zo'n sterrenhuwelijk er dan eigenlijk uitziet. En wat dan de rol van een wedding planner zou zijn op zo'n avond. Goedenavond. Goedenavond. Helaas, jij bent niet de wedding planner van Jan en Lisa. Hoe erg is nee. dat? Nou ja, Ik had het wel heel erg leuk gevonden, want inderdaad, nou ja, het blijkt wel dat ze gewoon eigenlijk iedereen om de tuin hebben geleid. En uh, uh, samen met hun gasten gewoon alles goed hebben voorbereid. En dat, uh, dat ze gewoon heel eigenzinnig zijn en gewoon hun eigen gang gaan. En dat had ik wel leuk gevonden om daar uh, ja, mijn bijdrage aan te leveren, zeg maar. Is er wel een wedding planner? Ja, ook of dat je weet ik niet. Het is, ik laat het zo zeggen, ik heb onder mijn collega's niet gehoord dat er iemand is die het huwelijk uh, plant. Dus, eh, uh, nou ja, we hebben toch wel nauw contact met, met de aantal, dus uh, nee, ik geloof niet dat ze we een wedding plannen hebben. Ja, als je nou aan, aan deze twee uh, prachtige mensen denkt, ja. want ze zien er allebei prachtig uit, wat voor huwelijk zie je dan voor ogen? Nou, Ik denk dat zij uh, heel graag een huwelijk hebben met mensen die hun echt dierbaar zijn en die heel van hem omgeven. En dat ze daar heel selectief zijn in het uitnodigen van uh, uh, de gasten. Dus dat maakt al uh, dat je een klein clubje hebt, of nou ja, in ieder geval een relatief klein clubje, want we willen natuurlijk heel veel mensen een vliegtuig. Uh, die, Ja, ja uh, bij aanwezig zijn. En voor de rest, ja, ik had iets van inderdaad november in, uh, in Nederland trouwen. Ja, het, uh, het kan lekker weer zijn, maar het is over het algemeen toch guur en koud. En ik kan me voorstellen dat het uh, ja, niks is leuker dan lekker in het zonnetje elkaar uh, het jaar wordt geven. En uh, nou ja, met je voet in het zand is het natuurlijk helemaal uh, lekker. Dus ja. het geeft toch een hele andere sfeer en entourage. Heb je al veel sterrenhuwelijken mogen begeleiden? Um, nou, we hebben er een aantal uh, mogen doen inderdaad. Onder andere van uh, Tanja Jes en uh, Charlie Luske mm -hmm. En uh, uh, nou ja, Armin en Erika van Buren hebben mm -hmm. wij mogen doen. En vorig jaar hebben we um, um, uh, uh, Royce van Drenthe en Daisy hebben wij mogen doen. Ah ja, ja. en uh, Royce van Drenthe in, uh, in uh, trouwkostuum, dat klinkt zo. Ik heb echt genoten ervan. Ik wist natuurlijk niet wat ik moest verwachten. Het is mijn eerste keer trouwen en het zou ook de enige keer blijven. Het was voor mij uh, ja, heel erg ontroerend. het moment dat ik zat en het moment dat mijn vrouw binnenkwam lopen, was voor mij een heel mooi moment. Het was heel mooi opgetuigd met mooie lichies. <laughs> de familie was er, alles was er. Dat was top. Ah, mooie lichies. Hij bij een kerstboom. <laughs> oh, wat schattig. Nee, het klonk wel heel schattig. Was het een groot spektakel? Nou, was, ja, het was wel een heel mooi uh, spektakel inderdaad. We hebben toen alles in de Lauwerskerk uh, gedaan, ook uh, ook om een stukje pers uh, in ieder geval uh, buiten de deur te houden. We hebben wel een persmoment gedaan toen. Maar in ieder geval, ze wilden het ook heel graag gewoon echt met familie en vrienden vieren. Dus dan hebben wij de ceremonie en de receptie, het diner en ook het feest. Echt allemaal in de, in de hele mooie grote Lauwenskerk gedaan. Elke keer een ander deel van de kerk hebben we daarvoor gebruikt. En, uh, en we zijn uh, met een uh, heleboel gasten twee dagen later uh, naar Madrid gevlogen. En daar hebben we de afterparty gehad. Dus ja, ook lekker in het zonnetje hè, en lekker buiten. En, een dat een ja, het was baan, ja. Ja. Moet jij op zo'n uh, uh, feest nou ook opletten wat de media doet? Moet jij er ook mee bemoeien of is daar beveiliging voor ingehuurd? Nou, het is wel zo dat we alles met elkaar helemaal uitdenken. Uh, en uh, je ziet toch wel, uh, tenminste met de huwelijk die ik gedaan heb, dat mensen niet echt zitten te wachten op, uh, op pers. En omdat ze toch wel vinden dat het echt een privé aangelegenheid is. Wat ik me ook helemaal voor kan stellen. Want ja, een aantal mensen zitten natuurlijk, uh, ja, die hoeven maar iets uh, te doen en staat vol overal in. En dit is, uh, dus dat zie je echt wel dat, dat mensen dat willen. Um, dus wij hebben wel helemaal een strak draaihoek. en ook met beveiliging. Uh, en inderdaad. Tot nu toe steeds ook een persmoment wel gedaan om ja. Uh, ja, dat we allemaal te arrangeren, zeg maar. Maar is alles nou is tot in detail geregeld. Ja, is dat misschien ook het grote verschil met, met een gewone bruiloft of, of verschilt er eigenlijk niet zoveel van? Uh, nee, in is het eigenlijk uh, hetzelfde. Je hebt natuurlijk grote en kleine huwelijken. En het ligt ook een beetje aan hoeveel uh, locaties je aandoet en of je, ja, hoe het logistiek zeg maar, allemaal zit. Dus ik, ik vind wel bij... Uh, en dat geldt eigenlijk voor alle huwelijken, maar zeker huwelijken van bekende mensen. Je moet zo min mogelijk uh, de groep gasten verplaatsen, want dat, ja, dat geeft gewoon onrust. En zeker met pers die op de loer ligt uh, ja, is dat gewoon een extra uh, punt van aandacht. Mm. Um, maar voor de rest... ja, voor de, ja wij plannen eigenlijk uh, de huwelijken precies hetzelfde. Alleen zit het stuk beveiliging bij. En vaak, en een stuk pers waar we mee om moeten gaan. Dus ja. dat zijn de twee grote verschillen. En het kost wat meer, toch? Een sterrenhuwelijk? Ja, denk het wel, toch? Nee hoor, nee, nee, nee, nee. Het dit, dit is uh, een bruidspaar die, uh, die kan zelf bepalen wat hij ervoor vooruit uh, wil geven en uit uh, kan geven. En dat kan inderdaad van, van uh, nou ja, minder tot... Tot, uh, tot heel einde, veel, ja. ja. Toch heel veel, ja. ja. laten we het even hebben over, over de bridezilla's, de, de monsterbruiden. Uh, vrouwen die gaan trouwen en vervolgens geen limiet meer zien en alles willen. Hoe erg ja. is dat in Nederland? In Nederland, ik maak ze niet echt mee. Uh, niet tenminste, ja, we hebben natuurlijk allemaal wel de beelden van, uh, uit Amerika gezien dat ze echt, uh, nou ja, gewoon zo te keer gaan en, en, en echt. Onredelijk zijn in heel veel dingen. En dat, ja, dat maak je eigenlijk, heb ik nog nooit meegemaakt. Het is wel zo dat uh, mijn bruidsparen wel allemaal ja, super perfectionisten zijn. En uh, soms ook wel graag wat controle over dingen willen houden. Maar dat is ook tegelijkertijd de reden waarom ze ons uh, inschakelen. Omdat ja. uh, ze dat niet aan vrienden en familie over willen laten. Dus ja, het is een beetje dubbel. En je ziet ook vaak in de loop van het proces dat uh, de bruidsparen, en zeker de bruiden. Gewoon los kunnen laten. Dat ze iets hebben van uh, het is goed, het gaat goed. En, uh, ja. en dat is dan uh, voor mij de sport natuurlijk weer. En nu dat nieuws van Jan Smit naar buiten komt, uh, uh, er is een groep van uh, weddingplanners in Nederland. Wordt er dan gelijk uh, druk gebeld om die, om die klus te krijgen? Is er veel concurrentie onderling? Uh, nou, er zijn heel veel weddingplanners. Uh, er zijn er een paar. Uh, ik heb met een aantal collega's uh, weddingplanners gewoon goed contact. Um, maar er zijn er maar een paar die echt grote huwelijken ook kunnen doen. En uh, Omdat er gewoon logistiek en beveiliging en dat soort dingen... Ja, het is eigenlijk toch ook een soort evenement wat je organiseert. En ik zeg altijd van, joh, iedereen kan een huwelijk in elkaar draaien. Maar het gaat net eventjes om de details, uh, om een stuk dienstverlening... Um, om, om de bijzondere ideeën en uh, om een stuk zorg uit handen te nemen. En dat je eigenlijk vooral uh, ja, een schakel bent tussen alle, alle stukken, zeg maar. En um, ja, dat... dat uh, het is wel zo dat er een aantal, we zitten wel vaak met een aantal uh, collega winningplanners in de pitch. Maar het, een inschakeling van de winningplanner is zo persoonlijk. Mensen kiezen gewoon ook heel erg op, uh, op gevoel en op de kleur. Als jij nou zelf, moet zelf nog gaan. zou mogen kiezen, Wiesje, wie zou je dan echt heel graag nog willen begeleiden met het organiseren van het huwelijk? ik wel heel erg leuk vinden om een, uh, iemand uit politiek een keer uh, te doen. Ja. Dat heb ik nog niet uh, mogen doen, dus uh, ik weet niet of Mark Rutte bijvoorbeeld nog een keer gaat trouwen, maar... Ja, nou, ik denk dat het nog wel even duurt, vinden. maar... Ja, <laughs> denk ik denk het ook wel. Nee, nee ik heb uh, uh, voor de rest uh, niet heel veel mensen op mijn lijst staan. Ik heb altijd zoiets van... Bridget! Ik? Ja, oh, maar ja, dan moet ja, ik eerst getrouwen. trouwen ja, als ik keer ga trouwen, ja, dan weet ik dat het wel te vinden. Dus dat moet geen probleem zijn. Ik uh, hou je in gedachten. You never know. <laughs> you never know, inderdaad. Ja. Wiesje was. dankjewel Bridget. Bridget, jij ook bedankt. En, en de rest van de week op de planning nog. Spannende dingen. Ja, voor mij hele spannende dingen. De duistere kant ga ik dit keer in hoe hou ik het spannend bekijken. En die is ernstig duister. Oh nee, criminaliteit doe ik, eerst. ik ben aan het opnemen voor duister. Ik ga eerst de criminele wereld in. Het ja. loopt ook allemaal door elkaar. Ja, en zo, zo spannend. spannend. Bridget Maasland, dankjewel. dankjewel. Dankjewel. Exit Holland. In Exit Holland reizen we de wereld rond op zoek naar bijzondere verhalen van Nederlanders in het buitenland. Vandaag Sam uit Jemen. Sam, goedenavond. Hai, goedenavond. Ja, hi. Um, in Jemen is het nog altijd uh, onrustig. Uh, veel geweld bij het verzet tegen het regime van de president van Jemen daar. Um, wat verandert dat voor jou in het dagelijkse leven? Uh, nou, de afgelopen weken was het rustig eigenlijk, afgelopen week. Um, en daarvoor was het heel, heel onrustig, waren er veel gevechten in de hoofdstad. Uh, nu zijn de feestdagen, nu is het offerfeest. Ja, precies. Je dus zit midden in, de, de, de, de, de, de. midden in het feest. Uh, verandert dat nog uh, iets dat er zoveel onrust is en uh, in ieder geval veiligheidsmaatregelen? Sorry, wat zei je? De vraag was of alle veiligheidsmaatregelen het feest, het offerfeest, nog op een andere manier beïnvloedt? Uh, in de hoofdstad wel. In de hoofdstad is, zijn er veel problemen ook met elektriciteit. En de prijzen zijn omhoog geschoten door de revolutie, sinds mm -hmm. een half jaar bezig is. Uh, maar hier in Aden, waar ik nu zit, in de zuidelijke stad, is het allemaal rustig. De, de... En mensen zijn blij. Ja, er zit een lichte vertraging op de lijn, want we bellen ook helemaal met Jemen natuurlijk. Jij bent naar die zuidelijke stad gegaan en die tocht daar naartoe die is blijkbaar nogal spannend geweest. Ja, ja, het is moeilijk om een vergunning te krijgen om over het land te reizen als buitenlander. Ik reis met mijn vrouw door het land. En uh, dat, is, uh, dat, dat gebeurt weinig meer tegenwoordig dat mensen over het land reizen omdat er zoveel checkpoints zijn. omdat militaire groepen bepaalde delen van het land in bezit hebben. Mm -hmm. uh, maar dat is uh, gelukt. Na tien uur reizen zijn we van Sana, de hoofdstad, naar de zuidelijke stad geweest. Ja, en wat maakt u allemaal mee onderweg? Al onderweg zijn er veel checkpoints. Uh, wordt er wordt veel gevraagd wat die buitenlander of die Hollander uh, hier in Jemen doet, en uh, waarom die niet met vliegtuig gaat. Mm -hmm. En, uh, maar dan word je veel gestopt en wordt ondervraagd waarom dat allemaal, wat je allemaal wil en waarom waar je heen gaat. Mm -hmm. um, nou, Na veel checkpoints en veel wachten zijn we doorgelaten en uh, konden we doorreizen. Ja, op zich wel een oprechte en terechte vraag natuurlijk. Waarom ging je niet gewoon met het vliegtuig en met de bus? <laughs> ja, het vliegtuig is maar een half uurtje vliegen. Ik heb het de afgelopen half jaar vaak gedaan en weer gevlogen tussen staan en Adem. Maar ik uh, wil graag van het land zien. En uh, met zo'n uh, met veel gevechten ben je beperkt op de stad. En zeker als buitenlander ben je beperkt in je bewegingsvrijheid. Dus dit was een mogelijkheid voor mij om andere uh, delen van het land te zien. Maar misschien niet al allergeschikste tijd om dat nu te doen? Of, uh, of uh, overdrijf ik dan? Uh, nou, ja, in dit bepaalde delen, met name op de hoofdstad, is het erg onrustig. En als je buiten de stad komt met de bus, dan zie je veel uh, verbrande tanks en kapotgeschoten huizen. Maar in andere delen van het land gaat het leven gewoon door zijn er veel akkers en uh, veel mooie landerijen te zien. Dus dan, ondanks de revolutie uh, gaat, is daar het leven weinig veranderd. Sam, vanuit uh, Jemen, dankjewel. En dit is Radio 1, het NOS Journaal. Half tien, het is uh, half tien, dus zei ik en hier is Martijn van Beek. Hoi. De commissie De Wit is verrast door het besluit van het PVV-Kamerlid Graus om per direct uit de commissie te stappen. Graus vindt dat hij te weinig gelegenheid krijgt om vragen te stellen over de bonuscultuur bij banken. De commissie zegt dat Graus alles mocht vragen wat hij wilde. Het is nu aan de PVV om te bepalen of de fractie een opvolger voordraagt, zegt de commissie.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 En de Nederlandse politie moet weer op zoek naar een nieuw dienstwapen. Het beoogde nieuwe pistool, de Sig Sauer, is niet veilig... schrijft minister Opstelte aan de Tweede Kamer. Die Sig Sauer moest de opvolger worden van het huidige dienstpistool, de Walter P5. En dat is nieuws op dit moment. Radio 1, BNN Today, Winfried Bajens. In Griekenland wordt al de hele dag hard gewerkt... aan een nieuwe interim premier- en ministersploeg. Papandreou heeft zijn ministers vanmiddag tijdens een spoedbijeenkomst gevraagd... hun ontslag in te dienen... Dit om snel een regering van nationale eenheid te kunnen vormen. Ertan Basikin is correspondent van het ANP. Ertan, goedenavond. Goedenavond. Ze zijn er nog niet uit, hè? Nee, nee, voor zover wij hier weten zijn ze er nog niet uit. Uh, ja, het laatste wat, wat ik heb vernomen uh, ja, goed, is dat ze dat vanavond nog uh, ja, eigenlijk, uh, de nieuwe premier bekend willen maken. Ja. Tenminste, dat is de hoop. En zijn de Grieken ongeduldig de straat op gegaan of, uh, omdat het zo lang duurt? Uh, nee, uh, dat is niet het geval. Uh, wat je wel merkt is dat er uh, rond uh, het parlement uh, in Athene. Uh, voor, uh, vooral bij het Syntagmaplein, zeg maar. Waar, vroeger al even, waar voornamelijk wordt uh, gedemonstreerd. Mm -hmm. Er wel heel veel uh, oproerpolitie op de been is. Um, als je verder hier uh, op de straat uh, uh, uh, aan de Grieken vraagt van, uh, uh, uh, wat ze erover denken. Uh, men is heel pessimistisch. Dus uh, ja, men is er wel mee bezig. Ja. Nieuwe naam, oud vicepresident van de Europese Centrale Bank Lucas Papademos... die neemt het stokje over van Papandreou. Waarom hij? Nou, de verwachting is uh, dat hij dat gaat overnemen. Mm -hmm. uh, hij is een van de kandidaten. Uh, maar goed, uh, ik heb het uh, niet bevestigd gekregen of hij het ook daadwerkelijk gaat worden. Het blijft steeds bij uh, hij is uh, een van de kandidaten. En uh, ja, goed, uh, zijn achtergrond uh, uh, heeft hij natuurlijk uh, wel mee. Ja. Want natuurlijk, als vicepresident van de Europese Centrale Bank. En vertrouwen de Grieken hem dan ook meer? Dat heb ik zelf niet gemerkt. Als je, als je aan de mensen op straat vraagt: van... Uh, uh, overgangsregering, uh, nieuwe premier. Uh, ja, nee, wat ik al zei, wat ik vooral merk is dat die mensen toch eigenlijk heel pessimistisch zijn over de toekomst hier in Griekenland. En als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld politici die ik zelf heb gesproken, mm -hmm. die zijn juist weer heel optimistisch. Ja, wat heel opvallend is, is eigenlijk gewoon de kloof tussen de politiek en de gewone man op straat hier. Ja. Een tijdelijke regering, dan verwacht je dus verkiezingen. Wanneer worden die ongeveer verwacht in Griekenland? De verwachting is uh, dat, uh, dat er in februari uh, nieuwe verkiezingen zijn. Okay. Ertan Basekien, uh, correspondent van het ANP vanuit Griekenland. Dankjewel. Come rom pa pa run, Man down rom pa pa run, rom pa pa run, rom pa pa run, Pull the trigger boom and in enemy, enemy Life so soon when may pull the trigger, pull the trigger, pull it on you. Somebody tell me what I'm gonna what I'm gonna En is dit met Mandown. Down. PNN Today. Winfried Baaiens. Na boeken over kanker, stervende vrouwen vreemd gaan, dacht schrijver Kluun. eens iets heel anders te gaan doen. Een top 100 maken van de beste Amsterdamse uitgangsplekken. vanaf de VOC-tijd tot en met nu. Aan de Amsterdamse grachten heet het. En vandaag had Klun nee. het boek voor het eerst in handen. Ik hoor al een nee. Kom, nee. kom er maar in, Kluun. Aan de Amsterdamse nachten. Oké, okay, dat corrigeren we dan. Ik zit heel twee belangrijk. Twee jokers in... Ja. En mijn oeuvre is veel breder natuurlijk. En maar goed, uit. dat vergeef ik je. Oké, okay, Kluun, goedenavond. Ja. Fijn dat je er bent. Um, ja. Ik snap dat heel veel mensen willen weten... wat er op dit moment de beste tenten zijn om uit te gaan. Maar waarom een top 100 van de beste tenten in Amsterdam... vanaf de VOC-tijd? Ja, nou ja, ik, ik, het, het Amsterdamse nachtleven, denk ik, uh, verdient een ode. En uh, dit boek is ook bedoeld. Ik heb het samen met Hans van der Beek, uh, journalist van Parool, geschreven. Mm. En uh, de Amsterdamse nacht verdient een ode. De, en als een verscheidenheid, zeg maar, van alles wat de nacht uh, spraakmakend heeft gemaakt. En niet alleen nu of in de, de jaren negentig, maar ook uh, vroeger. En uh, ja, dat is een, uh, het, het, het is een feest geworden om daar research voor te mogen doen. Dat heb je, neem ik aan, allemaal zelf vol enthousiasme gedaan. Hans en ik hebben ons uh, bewust uh, laten volgieten af en toe. En we hebben tussen krakers gezeten, tussen hardcore nichten, tussen travestieten, tussen drugsdealers, danseressen. Je kunt het zo gek niet bedenken of we hebben ertussen gezeten en we hebben het overleefd. Hoezé. Wat waren de criteria om in die lijst terecht te komen als club? Nou, we hadden een, uh, het, het, is wel wetenschappelijker dan de Universiteit van Tilburg het doorgaans doet. Um, en de ding, de, de, criteria die we hadden, hoe spraakmakend was een tent? Nou, dan heb je tenten uiteraard als de Roxy en It, maar ook de Bulldog of Jabjum. Mm -hmm. uh, hoe authentiek of eigenzinnig? Nou, daar komen er ook van die bruine feest bij, waarin honderd jaar niks veranderd is. En je ineens merkt of het zomer of winter 1911 of 2011 is. Hè, zoals de, de Engelse Reet bijvoorbeeld. Mm -hmm. Uh, hoeveel mensen hebben er op Facebook uh, op gestemd? Want we hebben een Facebookpagina aan de Amsterdamse Nacht een jaar geleden geopend. En daar hebben, ik geloof, 500, 600 man of zo op gestemd. En een schatting hoeveel mensen er ongeveer zijn geweest. Nou, dat weten we van Paradiso en de Melkweg. Uh, daar weten we dat het respectievelijk 14 miljoen mensen in Paradiso... en dan een miljoen of 8, nee 12 zeg ik weer, mm. in de Melkweg. En voor sommige tenten moet je het schatten. Nou, als je dat allemaal op één hoop gooit, dan zijn we tot een... Nou, Pseudo- of quasi-wetenschappelijke top 100 gekomen. En allemaal fantastische verhalen, ongeveer per club. 100 tenten, ook gelijk 100 verhalen. Um, ja. Een van de verhalen die mij gelijk opviel was Che Ja, mooi hè? Toch. Kroeg van de actrice Nelly Vrijda en Gert-Jan ja. uh, Dat wist ik Ge helemaal niet trouwens. Wat, nee, nee, wat gebeurde is... daar? Ja, dat is leuk. Nou ja, wat je zegt, dat wist ik niet. Gertjan Dreugen, die kennen we natuurlijk als dertigers en twintigers en veertigers van Glamourland. Ja, en, precies. Uh, ik heb hem vijf jaar geleden, toen begon ik met het boek, was een jaar voor zijn overlijden nog geïnterviewd. Hij was in de jaren zeventig, uh, was hij de man die de camp eigenlijk uitvond. Hij was... Bij Schenelli was die eh, directeur, eigenaar. Daarna ging hij naar de richter, was hij creatief directeur. En hij heeft ook nog Paradiso heeft hij een heleboel avonden gedaan. Dus dat is echt een icoon in het nachtleven. Maar Schenelli was een beetje, als je nu uitgaat... De, de Club NL, of de Jimmy Woo, van toen. En daar zat een jonge Monique Vleveni. Kortom, van het hippen waar de jonge mensen ja, met gaan. Ja, en de jonge jongens van Golden Earring en een jonge Herman Brood. En dat stond op de deur ook. Dit is een club voor uh, artiesten, charlatans en beunhazen. En binnen, ja, het verhaal van Dreugen, waar ik al zo ontzettend om gelachen heb. Want hij zei, ja, Nelly Vrijda was toen een ontzettend lekker jong wijf. En dat was een populaire uitgaander in Amsterdam. Hij zei, we noemen het zo, maar die kwam al na een week met appeltaarten aanzetten. En die wilde er zo'n hele hola Coca-Cola tent van maken. Maar toen zei Dreugen, nou, daar hield ik helemaal niet van. Ik wilde er een hippe tent van maken. En ik, toen dacht ik van, weg daarmee. En toen, toen spijkerden we de deur dicht. Dan mocht er bijna niemand meer binnen. Maar ja, toen werd het een kooktent. En ja, op een gegeven moment was het zo weer. Mensen konden niet eens meer naar de wc. Nou, dat heb ik al mijn gasten, heb ik maar een spiegeltje gegeven met hun naam erin gegraveerd en zeg ik van en nu is het afgelopen met het gesnuiven op de wc mensen moeten weer gewoon kunnen plassen en zeg ik van vanaf nu aan gaan we één lijn trekken nou dan heb ik twee meter koken op de bar gelegd en dan kon ze daadwerkelijk snuiven <lacht> ja, dat, dat soort verhalen dat <lacht> maak je nu echt niet meer mee hoor nee dit is, dit is Amsterdam uh, dit soort verhalen zijn wellicht ook te vinden in uh, Rotterdam of Utrecht waarom heb je alleen maar uh plekken in Amsterdam opgezocht? Nou ja, heel simpel. Ik heb eigenlijk weinig verstand van Rotterdam en Utrecht. Ik ken in Utrecht de woelemoeloe en uh, wat, wat bruine cafés. En in Rotterdam vroeger de Nauw wow en Wouw en Corso. Maar ik woon sinds 1991 in Amsterdam. En uh, ja, toch is Amsterdam wel de stad, denk ik, waar... Uh, vroeger, toen ik in Tilburg woonde, ging ik ook stappen in Amsterdam. En heel veel gasten uit Breda gingen ook naar de Roxy of naar de It. En... Ja, ik snap wel dat mensen soms zeggen van... oh god, daar heb ik de grachten weer. Maar ja, de echte Jordanese cafés, de bruine cafés, Koninginnedag hier. Het is toch wel de staphoofdstad van Nederland. En ja. um, daarom is het... Uh, maar je hebt gelijk, eigenlijk zijn het ook kroegverhalen... die overal hadden kunnen gebeuren. Want dat is het leuke van kroeg- en clubverhalen van de nacht. Het is gewoon de mateloosheid die de nacht mooi maakt. En het is niet zozeer Amsterdam dat dan zo speciaal is. Nee, het zijn de, kroeg en, de kroegen en clubs die het speciaal maken. Ja. Ja. Zijn het allemaal verhalen die... Uh doorgecheckt hebt, of heb je gewoon gedacht... dit zijn anekdotes, ik wil niet eens weten of het waar is of niet. Het laatste. Soms, als je een heel mooi verhaal hoort... dan moet je het ook niet willen checken. Dan moet je gewoon daarbij zeggen van... we weten het niet zeker, maar het is te mooi om uh, niet te vertellen. Ja. En dat is tegenwoordig trouwens ook usance in de wetenschappelijke wereld... dat je dingen niet checkt. Dus wij hebben daar vrolijk aan meegedaan en dat maakt het <lacht> alleen maar mooier. Maar we staan niet voor alles in, inderdaad. Zo ook een opmerkelijk verhaal over Rijk de Gooier in de Le Fiacre. Ja, nou dat is wel... Hè. We hebben op een gegeven moment ook de smaakmakers van de Amsterdam, Amsterdamse nacht. En als je heel veel research doet, dan merk je dat Ramse Schaffi... Die staat absoluut op één. Die is meest genoemd hè, de jaren 50, 60, 70. Herman Brood, ook hetzelfde wel. Klaas Bruinsma, Joost van Bellen. Maar dan Rijk de Gooier, die, die staat daarbij. En Rijk de Gooier is de enige die ooit in Le Fiacre... Dat was toen een hele hippe nichtentent. Mm -hmm. Toen waren er nog geen hippe hetero-tenten. We praten in de jaren 60. Daar, daar ontmoette Ramse Schaffi Lisbeth List. En... Rijk de Gooijer was de enige die er ooit is uitgezet, omdat hij, zoals Jan Lemfering vertelde, op de bar ging staan en ten overstaande van alle geïntellectualiseerde nichten zijn lul uit zijn broek haalde en er avant le letter mee begon te swaffelen. Het bestond er nog niet een, eens, nee. Nog één, omdat Rijk, ik vind toch in deze week moet een beetje een ode aan Rijk geven, een mooi verhaal op Café Scheltema, waar alle journalisten kwamen. En uh, dat heette op een gegeven moment kreeg een nieuwe eigenaar, de oude heer Scheltema ging weg en toen had je meneer de Lange, Wim de Lange, die nam dat over en die kwam op het onzalige idee om de naam Scheltema te veranderen in Café de Lange. Dus je kent die mooie zwierige, witte letters wel die op ramen van cafés staan. Ja. Dus hij had dat Scheltema er al af laten krabben en een schilder die was bezig met Café de Lange ervan te maken. Maar toen had Rijk de Gooier, had die schilder 50 gulden gegeven en gezegd van maak er maar Café de Lul van. En dat stond ook op de deur. Nou, toen heeft die meneer de Lange nooit meer getwijfeld of hij het wel naar zichzelf moest. Ja. Uh, over Overigens zitten er ook verhalen in, want ik woon zelf in Amsterdam en dan hoor je ook wel eens wat, en waarvan ja. ik denk, hé hey, ja, dat is wel een verhaal dat ik wel eens gehoord heb, maar ik wist niet dat DJ Jean ervoor verantwoordelijk was. <laughs> nee, Namelijk, ja, mooi, het uh, uh, volgens mij toch wel een beetje een, een mythe, misschien, althans dat dacht ik altijd, iemand dat dacht die ik ook. poppers, en ja. dat is, uh, ja, daar moet je één keer aan snuiven en dan lig je plat zo'n beetje, ja. poppers in de ventilator van de IT had verspreid. Ja. Ja, ik dacht ook dat het een broodje-aap verhaal was, maar het is echt waar. Het is zo dat Manfred Langer, de, de, de, de, de oprichter en de grote man van de IT, op avonden dat hij het een beetje mat vond, stuurde zo'n jongen boven in die stellages die boven de clubvloer hingen. En dan op een bepaald moment, als hij dacht van nou nu is het moment, dan wenkte hij naar die jongen. En die gooide twee flesjes poppers in de, in de ventilatoren. En hij stond bij Jean en die wees hij dan op het juiste moment, zeg maar een halve minuut nadat die poppers erin waren gegroeid en dat de halve dansvloer een collectief orgasme kreeg, moest Jean de van de avond opzetten en die danser wist niet wat ze overkwam. Nou, dat deed hij dus regelmatig. Ja, prachtig toch? Daar heeft hij zijn carrière aan overgehouden, eigenlijk. Ja, ja, Sean bedoel dat je. Dat vergeet niemand meer. Ja, nou, nee. misschien beide in dit geval. Ja, ja. Um, uh, Amsterdamse uitgaan zien. Dit zijn allemaal leuke verhalen, maar het heeft ook zijn rauwe randjes. Uh, criminaliteit, uh, boeven. We uh, noemden er net al eentje. Um, uh, zijn er echt foute, foute kroegen waar je beter niet uh, kan gaan verblijven? Nou, ja, er zijn er nog altijd wel die wel enigszins gevaarlijk zijn, maar. Uh, zoals uh, ze, vroeger waren, café Dino, of de uh, discotheek Dino's in het Westelijk Havengebied. Waar je net zo makkelijk een, uh, een auto op bestelling als een, een paar gram dan een, als een biertje kon bestellen. Uh, dat was er wel één. hoor. Er gingen echt uh, mensen, daar stonden busjes op het Rembrandtplein en om een uur of vier, vijf, zes s nachts ging dat open. En dat duurde tot maandagmiddag. Ja, het zag eruit als een sportkantine. Maar ondertussen gebeurde er alles. Maar ook goede DJ's waren er. Hè? ook uh, Erik I, die draaide er en uh, nou, dat soort uh, gasten allemaal. Maar het was echt wel een hele ruige tent. En, en het okshoofd op de herengracht. Uh, Erik Corton van uh, Radio van 3FM, die uh, mm -hmm. woonde daarboven. En die zei van ja, uh, hij zei, het, ik was een jong jochie, en dan kwam je beneden. En dat was ook echt een garderobe voor de lichte en de zware jassen. En je moest niet te veel vragen stellen. Dan kwam het allemaal wel goed. En het. Het is wel zo dat we dat hebben we nagezocht, dat is wel waar. Een woordvoerder toen van bureau Warmoostraat zei begin jaren tachtig: Weet je wat, laat dat Okshoofd maar lekker open. dan zit alle tuig tenminste daar. Kun je weet het een beetje controleren? Vinden, ja. ja, dan weten ze te vinden. Dan zitten ze niet in de rest van de stad. Ja. Hele zware tent. Uh, zit er wat uh, melancholie in uh, Kluun? Dat hij denkt: Hé, hey, die, uh, die mooie oude tijden, het rock en rol, wat, uh, wat, wat er toen nog was. En wat ik misschien maar deels heb meegemaakt? Je, nou, niet zozeer het grok en roll, maar toch meer. De, de, ja, de, de, de jaren negentig... waarin je toch het gevoel dat Amsterdam af was... en dat iedereen geld verdiende... en de, de, de, de, de hele gay-cultuur floreerde. En als je kijkt wat er allemaal in Roxy en It... en dan had je ook nog eens een populaire richter en matzo... en de Escape met Ministry draaide heel goed. En ja, dat die gekte van Roxy en It... en de extra vacanza... Ja, dat is er niet meer. Niet alleen omdat het niet meer mag, hè, maar ook het, het kan niet meer. Als je kijkt dat Peter Gielen van de Roxy, die besteden meer geld aan de decors en de, of aan wat? Aan, aan, de, aan de deurklink dan de hele inboedel van KV de Zwart, bij wijze van spreken. Maar die, dat kan niet meer. Alle tenten zijn nu toch echt concepten en, uh, het is heel moeilijk om nu nog geld te verdienen in de horeca. En toen, ja, de, de decors, het mocht gewoon veel meer kosten dan het opleverde. En mm. dat soort idealisten die eigenlijk, zoals Manfred Langer ook wel... Hè, dat was wel een hele enorme idol maar toch ook een idealist... die wilde gewoon de grootste uitgrens -tent ter wereld hebben. En de creativiteit die in de roxy zat, ja, dat zie je niet meer. Het is toch meer geld gericht. Maar, laten we niet te flauw doen, Club Trouw hè, op de Wieboudstraat... wordt door uh, New York Times en The Guardian geschaard... onder de tien beste tenten ter wereld op dit moment. Dus... Zo erg is het ook weer niet. Ja, je had, uh, ja, althans dat las ik in een interview... je hebt de taak een beetje verdeeld met je co-writer in dit geval. Um, jij deed de hippe tenten en de hele ranzige foute tenten, begreep ik. Ja, dat is meer mijn genre inderdaad. Ja, hoezo dat uh, tweede? Want die eerste kan wel iets bij voorstellen, maar... Ja, ik heb toch altijd wel een, een, een zwak gehad voor de, de rafelrand van het uitgaansleven. En, uh, dan niet zozeer de criminele sector, daar ben ik dan toch weer een beetje te veel een watje voor. Maar, ja, dat, het gewoon het, het, het, het ordinaire Leidse pleinen, dat zit in mijn bloed. Ik ben nog altijd een, uh, niet meer zo fervent, maar nog wel een Bastille-fan. En, uh, ja, dat, dat, zit, dat vind ik dan toch wel leuk. En Hans van den Beek was meer van het middenstuk, zeg maar. De hmm. keurige bruine geveest. Al moet gezegd, oh, ere wie ere toekomt. Hans heeft zich gewaagd in de kokring en de argos. En heeft zich daar in zijn billen laten knijpen door diverse personen. Ja, en daar, zijn, was, uh, ik weer, daar was ik dan weer. Dat was de homotenten waar, uh, waar uh, ja. uh, nogal wat gebeurt. In de darkroom, zo nu en dan. Nou ja, in de kokring niet alleen in de darkroom. Daar gebeurde het overal. Ik ben één keer geweest en toen gebeurde er niks. Maar ik was wel bang. Dat dan weer wel? Nou, dan, ik, ik weet niet hoe jij eruit ziet. Maar als, er niks, <laughs> als je niemand kunt versieren of versiert wat in de kokring, dan vrees ik echt voor ja, jouw ja. versiercarrière. Um, uh, hoe gaat het eigenlijk met jou? Want dan uh, zoveel uitgaan, zoveel uh, drank, zoveel uh, vrouwen... dat hoort allemaal een beetje bij het uitgaansleven. Um, uh, heb je een offer moeten leveren voor deze, voor deze serie? Voor deze lijst van honderd plekken? Ik weet waar jij op doelt, maar nee, dat heeft er niks mee te waar maken. Waar doe ik op dan? <laughs> nou, dat weet je zelf. Nou wel. Ja, we kijken allemaal wel serieus op ja, natuurlijk en inderdaad. dan zijn er privéproblemen. Is dat een offer die je, die je doet? Nee, dat heeft niks met elkaar te maken. Voor het schrijverschap wellicht. Ja, nee dat heeft niks met elkaar te maken. Daar ga ik het ook verder niet over hebben. Maar okay. er, is, er is behoorlijk wat drank ingegaan tijdens de, de research. Maar maak je niet bang. Al sinds mijn zestiende ben ik een omnivoor qua nachtleven. En of ik nou in Tilburg, Breda of Antwerpen woonde, ik vond het altijd wel leuk, de nacht. En, uh, dat en hoe hou je dat vol? Dat Want dat, dat zullen toch veel mensen zich afvragen. Je bent een druk man, een druk schrijver, ja, moet fris blijven. Ja. Ja, ik, ik weet het niet. Ik heb, ben toch. Ik, het, het belangrijkste, misschien. Ik rook niet en ik kou goed. Misschien dat dat het Je is. Je goed? Ja, dat zei Cote en bief vroeger al. Hè. Goed ja, kouden. Ja, ja, ja. Nee, ik, ik weet het niet. Ik, uh, ik, ik kan goed tot een uur of drie, vier uh, flink uh, aan de, de wodka of het bier zitten. En dan s morgens uh, verdouchen en met mijn hoofd schudden. En dan kan ik mijn kinderen weer naar school brengen. En zelfs nog een aardig productieve dag hebben. Moet ik niet drie dagen achter elkaar doen. Mm -hmm. Maar ja, dat, dat, uh, daar ben ik mee gezegend. En daar ben ik de Heer dankbaar voor. Het zijn mooie woorden. En mooie ja, laatste natuurlijk. woorden: het boek, en ik zeg het nu correct, aan de Amsterdamse nachten ligt. Nou ja, het is nu, je hebt hem voor het eerst gezien vandaag. Wanneer ja, ligt het ik in het de winkel? Uh, vrijdag en ja, zaterdag in de meeste winkels, uh, denk ik. Ja, en hoe voelde ik ben ik er die? heel blij mee. Hoe voelde die? Hij voelt heerlijk. En het leuke is als je een roman voor het eerst in je handen krijgt. Ja, dan is dat ook leuk. Maar dan is dat gewoon tekst. Maar hier, het is een Eindhoven's ontwerpbureau. Ook dat nog. Dat kunnen die Amsterdamse bureaus een puntje aan zuigen. En die hebben het boek in elkaar gezet. En het zijn echt foto's zeg maar van de oude bed van Beren. De eerste lesbische café in Amsterdam. Tot het mooie lichtjesplafond van de Jimmy Woo. En dat allemaal. Ja, Ik ben er echt trots op. Klun, dank je wel. Heel graag gedaan.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 Robbie Williams is dat met Rock DJ. BNN Today. Winfried Bayens. Het is tijd om het laatste woord weer weg te geven. Te beginnen met burgemeester van Groningen Peter Reewinkel. Vrijdag is het 11 november, Sint Maarten. Kinderen gaan in het noorden van het land al met een lampion bij de deur langs, zingen en krijgen vooral heel veel snoep. Een bijzondere Sint Maarten dit jaar, want het is de 11e van de 11e van de 11e. En dus liep het ook storm bij het stadhuis... met mensen die op deze dag willen trouwen. En het allermooist was natuurlijk als dat om elf over elf lukte. Hm. Tweede Kamervoorzitter, Gernie Verbeet. Even snel, want het is nu heel druk in de Kamer. Begrotingsbehandelingen, wetgeving die nog voor 1 januari moet zijn afgerond... en natuurlijk de debatten rond de eurocrisis. Het zijn lange dagen, soms tot diep in de nacht... maar ik verveel me geen seconde. Ik houd van mijn werk... Kijken jullie mee. En tot slot dan strafpleiter Oscar Hammerstein. Oprechtheid is gevaarlijk en in veel gevallen zelfs fataal. Het bewijs van die stelling levert Italiaanse premier Berlusconi. Zijn oprechte slechtheid is voor de toekomst van Italië gevaarlijk, maar zou voor de euro wel eens vertaald kunnen worden. Er leiden meer wegen naar Rome, maar dit is wel de slechtste voorstelbaar. Dat was hem voor vandaag, BNN Today. Je kan op bnntoday.nl terecht. Zometeen natuurlijk NMS langs de lijn hier met Henry Schut. Ik verwijs nog eventjes naar bnntoday.nl. Daar kun je ook de meest exclusieve filmpjes zien. Voor onder andere onze eigen verslaggever Joris. Die een bal eet met John de Wolf. Dat is zeker de moeite waard. En ik verwijs ook nog even naar facebook.com slash Like dat even, dat vinden wij erg leuk. En je kan ons ook volgen op BNN Today op Twitter, at BNN Today. Fijne avond, Bob.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 De nieuwste elektronica nu tot 15% korting eerstweekamp.nl. Dit is Radio 1.